Uur.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 Volgens Helene zal dit proces nauwelijks effect hebben op de Italiaanse maffia. Het is een symbolisch proces, een groot proces, maar op, uh, op megaschaal. En als je het hebt over de maffia in het algemeen, helaas niet zo heel relevant. De man van 19, die vorige week een basisschool in Oosterwijk binnenviel... had flink gedronken en drugs gebruikt, dat zegt zijn advocaat tegen het Brabants Dagblad. De school werd ontruimd omdat hij mensen aan het bedreigen was. De man is geen oud-leerling van de school. Er is een man opgepakt voor een dodelijke schietpartij in een koffieshop in Amsterdam. Die schietpartij was gisteravond. Een slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht en overleed daar. Na een zoekactie heeft de politie net over de grens in Duitsland iemand opgepakt. Lekker nieuws voor automobilisten en motorrijders die vaak door de Westerschelde tunnel rijden. Nu moeten ze nog tol betalen, maar vanaf 2025 is het gratis om door die bijna 7 kilometer lange tunnel in Zeeland te rijden. En daar zijn de Zeeuwen blij mee. Als het nog gratis is, dan is dat beter meegenomen toch? Veel goedkoper, 5 euro, joh. zonder van het geld. Echt waar. Tolvrij is altijd goed. weet Je Je woont hier in een afgelegen gebied. Dus ik uh, vind het altijd fijn als iets gratis is, tuurlijk. We wonen hier in Zeeuws-Vlaanderen, er is niet heel veel te doen. Dus als is dan uh, ergens anders natuurlijk. Ja, dat kost me weer 5 euro extra. Want ja, als mijn vrienden dan rijden, ja, dan moet ik ook wel gaan meebetalen natuurlijk. Nou, dat kost je dus 5 euro per rietje en 2,50 euro als je vaak door de tunnel rijdt. Vrachtwagens moeten voorlopig wel tol blijven betalen. Het weer, er trekken buien over. Vanavond en vannacht kan het in het zuiden mistig zijn. Morgen opnieuw buien, iets minder zon dan vandaag en zo'n 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland vertraging op de A5 richting Amsterdam. Tussen knooppunt Raasdorp en de aansluiting met de A10. Vijf kilometer. En de vertraging is een half uur. Je bent ook een half uur extra kwijt op de A9 naar Alkmaar. Tussen Amsterdam Zuidoost en het knooppunt Raasdorp. Door een auto met pech is de ook daar dicht. De A10 uh, Oost richting de A10 Zuid. Tussen Watergaasmeer en Slotervaart.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 your head In this game, it's a gypsy's job to keep on rock, to feel at home wherever he goes. And who will know how the book unfolds? Yes, the answer only the writer knows. Can't yeah, weep about a road less traveled? was hij hier ook één keer geweest. Deze Max Polman. En er is ook een aanleiding om hem te laten horen. Want hij is, als het goed is, vandaag jarig. En de, de reden dus dat wij Roadless Travel hebben gedraaid hier in deze alternative FM van 16 november. Welkom. Straks in het tweede uur, derde uur. Ik weet niet precies hoe het een en ander gaat lopen. Maar dan gaan we luisteren naar Joyce Martens. Zij is ...hier al eerder geweest. Niet in ons programma, maar wel in het programma van Fred Heij. Wat op de zaterdagmiddag tussen 5 en 7 te beluisteren is... ...in Entertainment for You, want daar zat ze in. En dermate vond ik het dus zo interessant... ...dat wij hebben gevraagd aan Joyce... ...nou, kom dan nog een keer terug, maar dan in ons programma. Dus zij komt vandaag nog een keer... Maar nu dus in het programma wat wij doen met camera's en alles erop in draan. Dus het wordt nog een hele uitdaging in dat, dat opzicht. We gaan praten straks met Emmanuel Boateng. Wie is dat? Hij is van Stay Away From Dante. Dat gaan we hem toch even vragen wat dat nou precies is. Maar er komt ook een maxi-single aan. Twee tracks en die ga je vanavond allemaal horen. Dus dat uh, is één ding van het uh, verhaal in het uh, laatste uur. Uh, nog een telefonisch interview, dus ook niet zomaar eentje. Want uh, het uh, is linksom of rechtsom, maar als je van de alternatieve muziek houdt... en ook van de indie, dan moet het je niet ontgaan zijn. Want La Belle Époque is verschenen en uh, daar zit de Geestelijk vader ook achter. Danny van Tiggelen die hebben we in de uitzending... En we gaan eens dus even met hem praten over dat meeste werkje, wat Volume 2 heet. Dat is heel erg leuk. Lijkt een beetje op Blanco van Music by Blanco, More Music by Blanco. Uh, ook bij Labelle Pock is het Volume 1 en het heette op een gegeven moment Volume 2. Maar uh, Danny is niet de enige, want Turmoil, dat is ook een uh, band die we hier in uh, de studio hebben gehad, die hebben ook een, uh, een EP uitgebracht. En het eerste, de eerste EP die heette Volume 1. En geef ik je te raden wat de, de tweede EP is. Ja, inderdaad, Volume 2. Dus dat uh, is een beetje wat, uh, wat een, een beetje de klok slaat. Uh, aandacht ook voor het nieuwe album van Astrid. Gisteravond hebben ze in de Helling een optreden gedaan. En vandaag uh, heeft Bo uh, toch heel netjes het een en ander naar me toegestuurd. Omdat wij ook een artikel gaan ophouden op onze eigen website. Bovendien... Bo is een beetje een vriend van het programma, want hij is hier vorig jaar in 2022, helemaal aan het begin van, uh, van 2022. Ik geloof dat hij weer de eerste was nadat uh, de boel weer van het slot af was, uh, weer uh, een optreden heeft uh, gedaan. Dat heeft hij helemaal solo gedaan. Of uh, dat nou geslaagd is met Estreet hier in deze studio, dat weten we niet. Maar we hebben ooit eens een keer hier ook Bo gehad, samen met Julian Silke. Dat is een van de bandleden. He, en dat was een, best een, een intiem verhaal. Het is een beetje een akoestisch setje in dat opzicht. Dat allemaal in Evening Vogelvlucht. Maar we hebben ook nieuw materiaal. En dit is vorige week uitgekomen. Christy, ook een dame die we hier in de studio hebben gehad. Hoeveel ik van je hou. Deen ook commentaar van uh, een gebetenwoordvoerder... die soms ook weer naar dit programma zit te luisteren. Ja, dat vind ik altijd wel leuk. Want hij is hier trouwens ook uh, collega geweest. Deze Walter. Uh, leuke nummers, zegt hij. Ja, natuurlijk, uh, allicht. En ik heb ook goed nieuws. Thomas, je, zit, uh, je staat toch naast me. Uh, 25 januari, kan jij dan? Uh, uh, pak even een microfoon vier, want dan... Uh, dan, dan, dan. Je vroeger toch ook uh, lopen presenteren. Maar kan jij dan? Ja, ik kan zeker. Jij kan 25 jaar. Ja, dan, dan, dan heb ik goed nieuws, want die Bonnen die je net hebt uh, gehoord, die komt ja. dan. Dus uh, Op, ja, kijk. Dus, dus dat uh, ik ja, weet dat, niet. Daar uh, kom ik zeker. Dan kom je zeker. Zeker. Dus, ja, uh, hij weet niet of hij met de hele band uh, gaat komen... of, uh, of uh, dat hij met twee of drie mensen gaat komen. Dat weet hij niet. Dus. Maar dan weet je in dit geval. Dus uh, ik zou ik zeggen, me hou ik me even me. vrij. Goed, uh, nou dan weet je ongeveer uh, hoe laat het is. Uh, we hebben Thomas in de studio. We hebben Marcus in de studio. En wellicht komt er ergens later op de avond nog een Leon. Die uh, ook nog uh, mee gaat doen. Uh, dit uh, is uh, See You. Uh, die band die, uh, die kreeg ik ineens uh, vanmiddag uh, binnen. Uh, tenminste het... Uh, het verhaal van, uh, van wat zij hebben gemaakt. En, en dan is natuurlijk ook meteen de vraag... Uh, mag ik hem draaien? Nou, dat heb ik dan ook uh, bij deze voor elkaar uh, gekregen. En dat nummer dat heet Take Me Tonight.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 An empty gaze that craves the past And those pale cheeks that once were rosy You're deaf to all, but the voice is in your head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 Ook hij behoorde tot het leger der jarigen. Alleen hij was uh, niet vandaag jarig. Maar dat was volgens mij gisteren Jacob de Edward. En dit uh, kwam van een EP eerder dit jaar uitgebracht. Uh, van het, uh, de EP Threshold. Het is trouwens een debuut EB. En dit nummer Mirror Mirror heeft hij volgens mij hier ook uh, geloof ik één of twee keer hier gespeeld. Dus het uh, nummer is al uh, lange tijd. Uh, heeft hij dat al uit de pen weten te krijgen. Uh, see you daarvoor met uh, Take Me Tonight. Die heb je daarvoor uh, kunnen horen. Het is een uh, nieuwe band. Uit Amsterdam komen ze. En uh, we zullen ze uh, ook hier uh, gaan gadeslaan in dat opzicht. Zo dadelijk gaan we praten met Emmanuel Boateng. Dat is de man achter Stay Away from Dante. En dit is een van de nummers van die maxi-single die morgen uitkomt. Ze willen me zien. Ik ben in willen me zien alles op tien Ik heb alleen maar versief in mijn team Ja, ze willen me zien Shorten, je spijt dat ik niet lief denk je dat ik heb verdien Damn, damn, ze willen me zien Ja, wat money is, je ziet Alleen, ik heb Ik accept mezelf Nu op de kaart Je ziet me I need you to find the light. Word gecheckt. Alles wat ik wil is on my cash Ik hoor je wilde chillen met de stars Je wordt geweigerd reden onterecht Je kon niet willen praten op het net Die daden kwamen hey. never nooit terecht yeah. Ik ben nog steeds op ik en water sips Ik plan om daar te komen, maar laat dicht Ik gaf mijn eerste show in Rotterdam Maar ben een jongen, ik gooi triple X. Ze wilden mij niet zien, ik moest het maken Praatjes wilden never nooit die gaatjes. Dus wordt hoort me niet, letten, het of het Maar stiekem zet ik stappen naar die saaf Ja ze willen me zien, in de kodden ze willen me ze zien Ze willen me zien, wow, fris, alles op team, hey. ik heb alleen... Ja, yeah, ze willen me zien. Ze me zien, ik ben die jongen die dit heeft verdiend Dame van mij als een vriend, want ze mij willen zien Ja, waar de money is, see. I, see car. you see a lief Ja, ik zet mezelf nu op je kaart, je ziet m'n Fris en fris die, zo vroeg is dat die hele guy dat is die Moet je, ik mis niet, ik heb pas verloren als je mij daar in de kist ziet ik zijn ik ben van klasse doorheen tot er geen reks in mijn tas was? Dit ga je niet meer van me afpakken. Stop met tak je voor afpakken. Wist van de start al dat ik anders was. Nu is het normaal toch Brenzen. verkocht verkochte show in trainingspak Dat vind ik mijn maat, toch? Waar. is zijn van Dante. Maar ik leef met mijn guy in tot Je schrok toen ik op boven was. Omdat je al jaren bent. Ja, ze willen me zien Binnen in de korris en willen me zien Fris, alles op 10. Ik heb alleen offensieve met team. Yeah, ze willen me zien, ik ben die jongen die dit weer verkiept De dame van mij is de vriend, omdat ze mij willen zien Ja, waar de money is, je ziet me daar En ja, ik zet mezelf ook iets weg van hip-hop, Nederlandstalige hip-hop wel te verstaan, maar dat terzijde. En het grappige van dit verhaal, het is ook iemand die wij ook hier aan de telefoon hebben en dat is Emmanuel, goedenavond. Goedenavond. Uh, ik zeg hip-hop, zeg jij dat dan ook? Ja, zeker, zeker, zeker. Ja? Um, dat is één ding van het verhaal, maar uh, je brengt het niet onder je eigen naam uit, want het is Stay Away From Dante. Klopt. Dat, ja. dat is Engelstalig, maar je, je brengt het in het Nederlands. Eerst over die naam. Um, ja, want Dante, dat is een even of andere illustre figuur in uh, de Italiaanse geschiedenis, denk ik. Klopt, inderdaad. Ja, wat, heb jij met, uh, wat, wat spreek jij nou zo aan in Dante? En is dat de reden waarom je Stay Away From Dante hebt uh, genoemd? Zeker. Um, de reden dat ik uh, mezelf zo heb genoemd, of de act zo heb genoemd, is uh, dus inderdaad vanwege het figuur Dante uit uh, de Italiaanse geschiedenis. Mm -hmm. En uh, hij heeft dus uh, drie boeken geschreven, The Divine Comedy. En uh, ja, die boeken spraken me gewoon erg aan. En mm -hmm. zoals sommige mensen weten is Dante ooit verbannen uit de stad uh, in Italië. Omdat hij zeg maar, politiek een beetje afwijkende meningen had. Dus uh, hij werd verbannen. Een soort van een speling, stay away from Dante. Omdat mensen natuurlijk niet bij hem in de buurt mochten komen. Mm -hmm. En in de hip-hop-scene vind ik mezelf dan ook een soort van verbanneling. Omdat ik als een met een nieuw geluid kom en mezelf daardoor een beetje onderscheid. Ja, yeah. ja. Dat uh, is een beetje. En uh... de achterliggende kant van het verhaal. Maar uh, die, die Dante allieerde want zo heette die, geloof ik, voluit. Hello. Ja, uh, dat, dat is natuurlijk. Ja, politieke. Uh, hoe noem je dat? Een, uh, een afwijkende mening ergens hebben. D yeah. Dat zijn altijd, naar mijn idee, toch een beetje de helden, denk ik eerlijk gezegd. Want die durven yeah. tenminste wat. Uh, yes. Maar zie jij jezelf ook als een soort actievoerder? Of uh, zie ik dat verkeerd? Als een actievoerder? Ja. Ja. ja een muzikale actievoerder in dit geval dan? Muzikale actievoerder, inderdaad. Ik ben, niet een, ik ben geen rebel of zo in het echte leven. Maar ja. muzikaal, inderdaad, gez gezien wel. Omdat ik uh, nogmaals. Ik vind dat ik wel met een authentiek geluid kom binnen de Nederlandse hiphop. Mm. Dus in die scène probeer ik dan wel bijvoorbeeld een beweging uh, uh, teweeg te brengen. Mm. Andere artiesten die ook dan iets meer uitdagingen durven aan te gaan. Of andere geluiden durven te gebruiken in de hiphop. Want het is soms best wel eenzijdig in de hiphop. Dus... Ja, vind je, vind je dat? Vind je dat dat een ja, eenzijdig is? Dat is waar. Ja, ja? ja dus er wordt niet heel veel geëxperimenteerd. En ik vind dat het wel een tandje, een tandje meer mag. Dus ja, uh, maar wat, wat ontbreekt er dan aan in, in jouw ogen? Een beetje karakter of zo. Ja. Ik, ik heb het gevoel dat uh, in hip-hop is het heel erg. Wat populair is, dat doet iedereen. Mm. Uh, en dat gaat dan een beetje ten koste van die persoonlijke touch of zo. Ja. En dat, dat is denk ik de, dat ding dat mis. Dat is het, de factor die hou mist voor mij, zeg maar. Ja, ja, ja, ja. Dus, dat, dus een beetje dat uh, verhaal. Uh, die, die, dat nummer wat we net hebben laten horen, uh, ze willen me niet zien, dat uh, vormt een onderdeel van een maxi-single. Klopt. Waarom een maxi-single? Ja, waarom een maxi-single? Ik heb, uh, zeg maar, dit is ook een uitstapje voor mij. Uh, omdat ik normaal iets meer melodische muziek, tenminste, tot nu toe heb uitgebracht, iets meer leunen naar de R&B-kant. Mm. En uh, ik heb... Uh, Afgelopen zomer optreden gedaan in Amsterdam op snip tno Fest. En alle andere acts waren super high-energy hip-hop. En uh, ik raakte zo erg geïnspireerd dat ik gewoon dacht van... Oké, okay, voor volgende release ga ik gewoon twee uh, meer hip hop singles uitbrengen. En dan ook met uh, gastartiesten erop binnen de hip-hop scene. En dan is dat ook gewoon leuk om te hebben voor mij en voor de fans misschien tijdens uh, een show. Ja. Dus vandaar een maxi-single inderdaad. Ja, hip-hop scene. Um, wie heb je uh, op het oog uh, die, die af en toe dan uh, met jou mee gaan doen? Of wil je dat niet ja, zeggen? Deze, op, ja, op deze twee nummers uh, heb ik bijvoorbeeld de artiest Brunson en Melkon. Hmm? Dat zijn uh, nu al twee artiesten die uh, geluid maken in de hip-hop scene. Dus uh, met hen, bijvoorbeeld. Ja, wat zeg je? Uh, wat heb je niet gehoord? Ik, uh... Ja, want je valt af en toe een beetje weg. Ik weet niet wat het is. Ja, ik weet niet. Ik, heb, ik, ja, ik was aan het vertellen dat ik dus op deze twee nummers heb ik Nelcon en in staan. Mm -hmm. Dat zijn dus twee hiphopartiesten die uh, nu geluid maken. Dus uh, vandaar dat ik hen ook uh, heb gevraagd om op uh, deze nummers samen te werken met mij. Ja, eh, dat is een maxi-single. Maar heb je ook nog meer plannen uh, dan alleen maar maxi-singles uit te gaan brengen? Ja, voor nu heb ik vooral... Uh, nog singles staan Gewoon, een, gewoon enkele singles dus hmm. En in de toekomst, ik denk ergens volgend jaar Hopelijk in de zomer uh, Dat ik een, uh, met een EP uh, Naar buiten kom Maar daar ben ik nu nog mee bezig ja, um, ja Hoe, hoe uh, vast is dat dan? Uh, hoeveel uh, nummers moeten dat uh, gaan worden? Straks uh, op die EP? Uh, ik, ik ben aan het Ik zit te denken aan ongeveer zeven nummers ja. Dat is bijna al een album eigenlijk ja, het is wel een randje album inderdaad. Ja, uh, dat, uh, want uh, de, er is er zelfs één die heeft acht nummers, uh, die noemde dat een EP, maar ik zeg joh, dat is gewoon een album, punt. Ja, dat, dat, ik vind het ik vind zeer wel de max voor de EP eigenlijk. Ja, um, oké. Okay. Um, uh, maar ja, uh, ga, ja je, hebt, maar je hebt ook optredens al gedaan, neem ik aan, met, uh, met ja. Stay Away van Dante. Zeker, zeker. Hoe is dat, hoe is dat eigenlijk uh, ja, uh, bij het uh, publiek uh, terechtgekomen met die optredens? Hoe uh, waren die, uh, de reacties uh, erop? Over het algemeen uh, zijn het goede reacties. Uh, ik treed pas sinds dit jaar op, ook echt. Hm. Ik heb natuurlijk pas vier nummers uit. Dus uh, het is allemaal nog in de beginfases. Maar tot nu toe heb ik wel hele leuke reacties gehad. En ook wel eens mensen gehad die vanuit ver. ...uit Nederland naar Amsterdam toe kwamen om, uh, mm -hmm. om een showje te checken. Dus heel positief en ik vind het zelf ook leuk om te doen. Ja, en bij deze maxi single uh, daar had je ook iets... ...want het, uh, het vormt het onderdeel welkom bij de voorstelling... Hè? ...want dat is uh, uh, waaronder je het uitbrengt. Daar had ik uh, begrepen dat je er ook een videoclip uh, bij uh, ze wilde maken, toch? Klopt, klopt. Die die, lichte, die komt uh, volgende woensdag uit, ja. 20 november... Ja. En die heb ik gemaakt met uh, twee hele goede videomakers. Uh, Timecode video. Dus ik ben heel erg uh, enthousiast om die uit te brengen. Ja. Goed. Uh, de laatste vraag is... Waar ben jij te vinden op het wereldwijde web? <laughs> ik ben uh, eigenlijk op alle streamingdiensten. De Spotify, Apple Music, YouTube. Hm. Onder de naam Stay Away From Dante. Uh, op, op Instagram ook... Ja, eigenlijk op alles wel. En dan onder de naam Stay Wave of Dante ben ik te vinden. Oké. Okay. Nou, dan gaan we het tweede deel draaien van Welkom bij de voorstellingen. Dat heet Non Stop. We zijn Paris Parijs. We zijn niet gentil. Je weet niet wat we hier doen. We zijn er niet meer van Nederland. Nog Stop. Er is geen einde, ik verdien non stop Ik ben een flyers in de kopje, shawty skiing non stop, non -stop. Hey, Laat het lopen, laat het lopen spit, maak het open, maak het open Ik wil alle shit alsof ik poker Ik heb een paar albums in de oven nou Nelke Houdini, omdat ik het over Nelke nou Da Vinci, want ik heb de code Nelke nou Chalini, broertje, ik bedelde Nelke nou versatje, ik ben in de mode Alleen uh, posten op in de stad Ik maak een foto op in de club uh, Ik denk ze maken een grap En uh, wat ik doe, ze vinden het knap Ik rook assie op in die whip Ik rook assie op in die whip uh, I'm uh, like, Hey, me, cheese, no Hey, Non-stop, non-stop, het oh, is geen een einde, ik verdien, non-stop, ik ben de flyers in ah, een katje, shawty ski, non-stop, ik zou me chanken aan een Prada jas, of een Gucci-pad, kan niet verstaan wat Lil Shorty zegt, weet je toch dat ze capties, ik heb, ik heb nee, een koenen, hij is meer dan gek, ik denk voordat je stept, dus ik heb oh, geen woorden, uitgewisseld, maar toch weet ze dat ik rap, want ze yes, ziet dat aan mijn stijl of zo, kijk, kijk, Laat het lukken, elke show, ik ben het leuk wat ik ga koken yeah. Ey, vies op de cheese, non-stop, non-stop Ey, latte op de keys. non-stop, non-stop Er hey, is geen yeah. yeah. einde, ik verdien, non-stop The better flyers in de kotjes, shawty skien, No stop non-stop hey. Het lijken net een dode guy Je bent nog steeds een boze guy Mijn moeder is altijd de trots Ik ben een king als lorenwijk Ik maak die beats en spit erop Je denkt nog steeds, je koopt als mij Loopt als mij Hele homohoek, de gore koos en mij in hoop gezeik Vroeger was ik skeer, maar toch in dromen zijn Werkte bij de Albertijn in ganse hoef, dat is mijn wijk Drie Roepte ooit mijn eerste keer Mannen lachten zich kapot, nu reageren mannen trots Dante, jij gaat naar dat Ik wil niet klinken als op Ik bitter ben, maar alsnog Heb Wordpoor, wanneer je eindeloos klopt Maar al die deuren zijn lop dus je neemt de lange route en landen daar alsnog Tussen etappen en toch? Het is dus non stop, we werken rond de klok De prijs gaat omhoog Wanneer die pokkoe drop. dan tegen Han Solo ik ben een virtuoso Alles gaat zoet en loopt op rolletjes Ik noem het Rollo Maak te veel mee dus neem het op Ze spelen terug in slow mo Anti-duurzaam, ik zie de back En zeg ze breng me Momo In mijn element, vuur in mijn hart Maar ik ben grounded, Bent te luchtig Op mijn rij daar alleen water, super koude Non stop, ben niet te houden Nooit veranderd, ik ben de oude. It's up to choose me for another rejection. <laughs> If I would be in my head, with a knife in my hand, would you still lie? Met If I Would Be A Man. jort op de achtergrond. Uh, hoor je Joyce al een beetje inzingen uh, En eventjes uh, kijken wat er allemaal gebeurt. Ja, ga maar rustig door hoor, Want het <laughs> maakt niet uit. Uh, die, uh, ze zijn bezig met een soundcheck. En dat uh, heeft uh, straks alles uh, te maken. met uh, Vanaf 8 uur. Dat we in ieder geval vier nummers uh, gaan horen. Van, uh, van Joyce. Um, ze heeft al eerder in de EP uitgebracht. En er komt ook nog nieuw materiaal aan. Kan ik je vertellen. Dus dat uh, straks. Maar we hebben natuurlijk ook uh, muziek. Uh, Morel was daar een van. En die komt ook weer uh, met een nieuwe single. En daarvoor hoorde je Stay Away van Dante. Dat komt morgen uit. Dus dat is hagelnieuw. Um, we verder uh, vandaag uh, kwam ik iets tegen bij collega uh, van Indie XL. Conjo Vergeer. En die prees toch een singer-songwriter aan. Die we een beetje eigenlijk in het kaliber uh, kennen van... ...Bernard Hering, want daar uh, kan ik het toch het best mee vergelijken. En deze man, uh, en dan blijkt het ook uh, My Blue Van... ...daar hebben wij ooit nog eens een keer iets uh, mee, uh, mee van doen uh, gehad. Dat was een band uit Utrecht. En die band, die, uh, daar, daar zat een ene Bas Benakkers in. En die is nu gewoon uh, zelf uh, voor zichzelf begonnen. En hij heeft dus gewoon een eigen album uitgebracht. En dat album dat is zo verschrikkelijk goed, dat, uh, dat we er eigenlijk ook niet omheen kunnen. En dit is een van de nummers, het is sterker nog het openingsnummer van dat uh, album. En dat nummer dat heet Stork. The deep is the grief of the Stork de Deep is the sea the Lobster Dave, effortless adjusting the wings as he glides, Deep is the deepest seed that grows to be life, Deep is the deepest grief of the beast. Come En zij komt naar de studio. Uh, weliswaar niet nu. Maar op 14 december komt ze spelen. Uh, dit uh, komt van Hope and the Aftermath. Eigenlijk had ik uh, mijn mond uh, dicht moeten houden. Maar waarom doe je dat niet? Kom ik anders uh, niet goed uit met mijn tijd. Uh, Sven Ross is de ander die ook meekomt op 14 december. En ook hij heeft nieuw materiaal achtergelaten. Dit staat erop. A memory is a wild place to go. A memory is a wild place to go I'm Losing track of time on the train ride home I'm dreaming of your breath upon sam j name is a wide place to go losing track of time on the train raid home. en dat was hem. Sven Ros, wat hem uh, niet zo lang geleden had, hem geloof ik in de uitzending. Vorige week of zo, dat weet ik ook niet meer helemaal precies. Maar uh, daar zat hij in, want uh, hij komt samen met uh, Sterre Weldering uh, spelen volgende maand, 14 december, schrijf maar op. Dat wordt een hele speciale, want uh, beiden komen dan hier voor de tweede keer spelen. Dus dat uh, is ook wel heel erg leuk. Um, wie ook geweest is, en dat is alweer van september 2023, want het was uh, verstopt in een 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Dat is deze en dit is de echte single-versie le Stijn. Le